Tegen de heer El Gebadi. Voor. Mevrouw Geurenson. Tegen de heer De Graaf. Voor de heer Hendricks. Tegen de heer, de heer Hermsen. Voor mevrouw Keur. Tegen mevrouw Koper. Voor de heer Kramer. Tegen de heer Van Marlen. Voor. De heer Mettes voor, de heer Stefan voor, de heer Van Tichelen ten slotte. Tegen. Goed, dan is de motie met 10 tegen 7 verworpen. Nog, ja, bij deze. Um, ik stel voor even om de tribune de gelegenheid te, vinden, te ontruimen, even vijf minuten te schorsen om... Uh, ja, als u het gezellig vindt, mag u blijven. Ja, altijd. Dus uh, stel voor vijf minuten te schorsen. Ja, zojuist is uh, de motie dus niet aangenomen. En behalve de partijen die het hebben uh, ingediend... ...hebben de rest van de raad er tegen gestemd. Dus uh, vandaar na de hoofdelijke, hoofdelijke stemming uh, geen steun voor deze motie. We gaan zo meteen verder met de andere punten... Nog twee moties te bespreken: de motie over de windturbines in het duingebied en over zwarte piet. Deze is ingediend door de PVV. Dat straks nu eerst. Fairy tale of New York. you ja het is nooit uh... Te vroeg voor een kerstliedje, natuurlijk, maar. Dit was uh, Fairy Tale of New York. Maar ja, altijd feest. Even een ander nummer. Ik weet niet. Zomer, winter, bijna lekker. Leden ...zijn ondertussen alweer gaan zitten en de burgemeester pakt het hamertje erbij... ...dus ik denk dat we bijna weer gaan beginnen. Ja, daar zijn we weer. De vergadering, de tribune is voor een belangrijk deel um, verlaten... ...maar degenen die er nog zijn, nog steeds hartelijk welkom en fijn dat u er bent. Um, we zijn ondertussen aangekomen bij punt 5 van de agenda van deze vergadering... En dat is het agendapunt over de prestatieafspraken 2020 tussen de Kei, huurdersplatform Zandvoort en de gemeente Zandvoort. En aan de Raad wordt voorgesteld om als zijn, zijn zienswijze te geven en in te stemmen met de prestatieafspraken 2020. Um, er zijn een tweetal amendementen, uh, of er is één amendement en één motie aangekondigd. Uh, het amendement ...is door de fractie van OPZ aangekondigd en ik zie de heer Berg zijn vinger opsteken om als eerste het woord te nemen. Het woord is aan de heer Berg van OPZ. Dank u voorzitter. In de afgelopen commissievergadering heeft OPZ al aangegeven dat we ons niet kunnen vinden in het uiteindelijke resultaat van de te besluitvorming voorliggende prestatieafspraken. De daaraan gekoppelde verzoberingsmaatregelen die de KEI wenst door te voeren zijn niet concreet verwoord en wat dat wel bekend is, is niet in het belang van zittende huurders en de toekomstige huurders. Daarnaast zijn deze ingegeven om reden dat de huurdersvereniging samen met de gemeente niet hebben ingestemd met de extra 1% verhuurverhoging. Er is naar de mening van OPZ geen enkele reden om te bedenken en zeker niet vanwege de financiële positie van de KEI om met de verzoberingen in te stemmen. We dienen samen met de VVD een amendement in, die ik voor wat betreft het besluit nu letterlijk wil voorlezen. Met betrekking tot het besluit, schrapt besluit 1 en geeft als zienswijze aan het college mee dat de prestatieafspraken 2020 tussen woningstichting De Kei, huurdersplatform Zandvoort Arcade en gemeente Zandvoort moeten worden heronderhandeld. Waarbij de verzoberingspunten zoals ze hier benoemd, komen te vervallen. 1. Het niet meer verstrekken van de financiële bijdrage van passend wonen... ...het uitstellen van de verbeteringsplan Nieuw-Noord en de daaraan gerelateerde energetische verbeterprojecten... ...het beperken van uitgaven van leverbaarheid tot een minimum... ...en het loslaten van de afgetopte huurgrens voor de vrije sector huurwoningen... ...en de afgetopte huurgrens wordt uiteindelijk op 1003 euro... ...zoals de tekst in de prestatieafspraken van 2019... ...was opgesteld die uiteindelijk niet zijn ondertekend. Voorzitter, voor de KEI is het, is het ernst. En ze geven al uitvoering aan de versoberingen... ...zoals het uitstellen van het verbeteringsplan Noord... ...en de financiële bijdrage voor passend wonen. Recent hebben bewoners van een van deze flats... Waar een verbeteringplan zou komen, te horen gekregen dat het geblende verbeteringsplan niet zal worden uitgevoerd. En hier in de plaats voor zal het noodzakelijk achterstallig onderhoud alleen worden verholpen. De financiële bijdrage passend wonen hebben wij van HPZ begrepen dat die momenteel ook niet meer wordt verstrekt. Voorzitter, ons is niet duidelijk, ook naar diverse vragen aan de wethouder en contacten. Uh, ...met de vertegenwoordiger van de huurdersvereniging... ...wat de diverse versoberingen inhouden... ...en vervolgens wat deze voor consequenties gaan hebben... ...voor de huurders en de toekomstige huurders. Hier wil ik het in de eerste termijn belaten. Dank u wel. Dank u wel. Wie dan? Mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid... ...die de motie heeft ingediend. U had een interruptie, meneer. Ja, het is een beetje een vraag ter verduidelijking. Het was, uh, u heeft het amendement afgesproken... ...en ik heb u de vraag ook per mail gesteld. Maar wat vindt de HPZ en Arcade hiervan... Dat u eventueel die afspraken zou heropenen. En heeft u, bent u ook langs het college geweest met dit amendement alvorens dit uh, op te stellen? De heer Berg. Um, ja, we zijn bij het college geweest. Um, het college, die hebben we ook technische vragen gesteld. Volgens mij heb ik die ook doorgestuurd. Um, daar kregen we als antwoord dat um, uh, de aftoppingsgrens zou staan in het uitvoeringsprogramma wonen voor 971 euro nou in het uitvoeringsprogramma wonen er staat niets over in dat dit een aftoppingsgrens is waar de de kei zich aan moet houden voor wat betreft de vrije sectorwoningen. Het uitvoeringsprogramma wonen is alleen staat bedragen in eh, die voor realisatie van nieuwbouwwoningen van toepassing moeten zijn en de, uh, de wethouder die, die wil toch deze versoop uh, omdat hij iets op papier wil hebben staan, tekenen. En wij vinden dat, uh, op de, wij vinden dat gewoon niet, uh, niet goed. Punt. De heer Hermsen nog even. Ja, ik vraag het u nogmaals. Uh, hoe uh, heeft u dit, ook, dit amendement afgestemd met Hpz en Arcade? Kan... Nou, dat, daar kan ik wat over zeggen. Wij hebben het amendement hebben wij toegestuurd naar Arcade. Om... Wat is het? Oh, het amendement is doorgestuurd naar Arcade voor een reactie. Die hebben daar een reactie op gegeven. En vervolgens hebben zij nog wat aanvullingen gedaan. Bijvoorbeeld met betrekking tot, uh, in eerste instantie hadden wij een lagere grens voor het middensegment. Daarvan hebben zij gezegd van, uh, nee, dat moet 103 zijn. Alleen de kei wil uh, zeg maar, uh, dat niet uh, opnemen en die wil gewoon de vrijheid. En ja, uh, ze zijn wat terughoudend. Als het gaat over, moet je ze nou tekenen of moet je ze nou niet tekenen. Want ze uh, zien niet echt uh, op dit moment wat voor consequenties dat dan heeft. Goed, dan... Mevrouw Kober van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Met uw welnemen doe ik gelijk mijn betoog, want dan ga ik in op het amendement van uh, OPZ. En dan kom ik tot slot uh, met de motie die de uh, Partij van de Arbeid samen met een uh, aantal andere partijen heeft uh, opgesteld. Um, prestatieafspraken. Voorzitter, voor de Partij van de Arbeid staat wonen op nummer 1, onze hoogste prioriteit. En gelukkig zijn wij dat in de Raad met elkaar voor het grootste gedeelte ook eens. Goed wonen, veilig en betaalbaar, dat is de basis onder je bestaan. Want veel problemen ontstaan doordat er in onze gemeente geen kans is op een huis. En omdat onze woningmarkt zo op slot zit, is er echt woningnood. Mensen raken echt in de problemen, want als er iets verandert in je persoonlijke situatie en je zit in een te duur of een te klein huis, dan zit verhuizen binnen Zandvoort er voor hele grote groepen van onze bevolking niet zomaar in. We weten allemaal de lange wachttijden huur en de prijzen die sky high gaan van de koopwoningen. In, on, in de woonvisie en de uitvoeringsprogramma staan onze doelen over sociaal huur, middenhuur en we hebben het Fonds Sociale Woningbouw in het leven geroepen. Dus de visie op toekomst is klaar en helder en het komt aan op uitvoeren en daar hebben we de corporatie voor nodig. De, de partner voor de sociale huurwoningen. Nou, we hebben anderhalf jaar geleden daar een flinke robbertje over gediscussieerd, want we waren echt niet tevreden over die prestatieafspraken. ...ook omdat ze niet aansloten op de divisie die we met elkaar hebben opgesteld. En toen hebben we gezegd heronderhandelen en niet doorgaan op dezelfde weg. Um, betere afspraken maken hebben we toen besloten. En daar is volgens Partij van de Arbeid het afgelopen jaar hard aan getrokken... ...samen met het huurdersplatform. En complimenten daarvoor. Meneer ja, Kramer. Mevrouw Koper, welke betere afspraken zijn er gemaakt? Ik, ik, kom, ik ga u op uw wenken bedienen, meneer Kramer, in de rest van mijn betoog... Uh, complimenten voor de huurdersplatform dat zij zich zo ingezet hebben. Uh, bijvoorbeeld in de afspraken voor sociale nieuwbouw die erin staan. En dat de gevraagde extra huurverhoging van 1% door het huurdersplatform en college is afgewezen. Dat geeft ook aan hoezeer zij zich druk hebben gemaakt over de belangen van de bewoners. Want niet aan de knip van de bewoners komen hebben we met elkaar afgesproken in deze raad. Geen stijgende lasten. En dan... Zijn wij als Partij van de Arbeid helemaal tevreden met de afspraken? Nee, dat zijn wij ook niet. En het punt wat OPZ in hun voorgenomen amendement maakt is terecht. Er zijn betere afspraken nodig over de vrije sector Want ook de middeninkomens kunnen geen kant op. Dat heeft echt niet alleen te maken met huur... Maar we moeten ook met elkaar zorgen dat die Zandvoortse agent, leraar, verpleegster bij nieuwbouw aan bod komt. Dus er moet meer beleid komen over de middeninkomers. En we moeten ook met elkaar discussiëren over wat is nu betaalbaar. Want hoe gaan we nu zorgen, ik heb die zorg al vaker met de wethouder gedeeld. Hoe gaan we nou bij die doorstroming zorgen dat onze woningen bij de juiste mensen terechtkomen. Willen we nu die prestatieafspraken dan weer afwijzen helemaal, zoals in het amendement staat... Dat gaat Partij van de Arbeid nu een stap te ver. Want er staan ook goed. goede... Kamer, bij interruptie. Als u het amendement leest, dan worden ze niet afgewezen. We zeggen heronderhandelen over de verzoperingspunten. Mevrouw Koper. Kijk, heronderhandelen is dat hetzelfde als... ...bij onderhandelen. Dat zou ik dan met elkaar willen bespreken, want misschien komen we dan nou vanavond ergens. Want heronderhandelen en alle afspraken overboord, dat is niet ons, uh, ons doel. Wij willen bijvoorbeeld de afspraken die wel goed zijn onderhandeld, willen we houden. Dus misschien worden we het hier vanavond dan wel over eens. En deze afspraken zijn voor ons ook belangrijk als basis voor de volgende corporatie. Dus... Ik noem dat maar even niet echt Nederland bij onderhandelen. Oftewel, de afspraken die er gemaakt zijn door college en HPZ aannemen... en beleid maken voor middeninkomens en betaalbaarheid. En zorgen dat die afspraken dan in de prestatieafspraken van 2021 terechtkomen. Misschien wel met de nieuwe corporatie. De heer dus, Kramer bij interruptie. Maar Populair. wilt u ook bij onderhandelen... ...over de punten van de verzobering, om die smart geformuleerd te krijgen. Wat houdt het in om uh, verzobering voor verbeteringen? Wat houdt het in verzoberingen voor het middensegment? Wilt u daar ook over bij onderhandelen, want dan heeft u mij aan uw zijde. Mevrouw Koper. Kijk, het begin van de dans is er. Um... En om dat oh, te duidelijk te krijgen, hebben, een, hebben wij als Partij van de Arbeid een aantal vragen aan de, de portefeuillehouder. Want we moeten met elkaar wel helder krijgen, uh, wat staat er nu in die, in die afspraken en wat is er nog niet goed geregeld? Nou, daar, een aantal vragen. Ten eerste, hebben we het nu met elkaar over uh, op een andere manier regelen uh, uh, voor de middeninkomens... dus dat probleem tackelen zonder dat we alles overboord gooien? Kan de wethouder daar iets over zeggen? Het tweede punt waarop wij graag een toezegging willen van de wethouder, is wat hij in de commissie al aangaf. En dat is het beleid ten opzichte van passend wonen en de verhuiskostenvergoeding. Want deze vergoeding wordt nu geschrapt, dat heb ik concreet terug kunnen vinden. Terwijl Partij van de Arbeid ook in de commissie heeft aangegeven, om doorstroming te bevorderen heb je meer passend wonen nodig en niet minder. De uh, wethouder gaf dat al aan in de commissie, dat hij er een mouw aan zou willen passen. En wij willen natuurlijk dat concreet hebben. Dus dat concreet maken van zaken, dat willen wij ook. En als laatste nog een ander punt wat we in de commissie gemaakt hebben, en dan kom ik nu op mijn motie, is wij vinden het van de zotte, om maar in carnavalstermen te spreken, dat de verhuurdersheffing nog steeds bestaat en we willen daar graag een motie over indienen, om op te roepen dat het Rijk hiermee stopt. En dat lees ik dan voor, zo direct, en dat is namens Partij van de Arbeid, CDA, GroenLinks, GBZ en D66. Zal ik in één ademteug doorgaan naar de motie, voorzitter? Heel graag. Ben ik eindelijk een keer aan mijn spreektijd. Ik heb al die tijd gespaard. Als het in de motie gaat, uh, dan, dan stel ik het toch op prijs om hem helemaal even voor te lezen. Het is niet zoveel. Het gaat erom dat de corporatie een voortrekkersrol heeft bij de transitie van de bebouwde omgeving en het leefbaar houden van Zandvoort. En dat ze een verhuurdersheffing aan het Rijk moeten betalen over de WOZ-waarde van de huurwoningen naast de in 2017 ingevoerde maatregeling omtrent verhoudschapsbelasting, die gelijk staat aan plus minus twee maanden huuropbrengst, en dat die heffing destijds als crisisheffing werd ge uh, geheven om inkomsten voor het Rijk te genereren, en dat het nu nog steeds gebeurt, terwijl de financiële positie van het Rijk aanmerkelijk verbeterd is. En dat wij van de corporatie een maximale inzet vragen om sociale nieuwbouw te realiseren, en te investeren in leefbaarheid en verbetering. En dat het Rijk de belofte om de afgeroomde middelen in te zetten om investeringen voor de Zandvoortse woningopgave en leefbaarheid niet ondersteunt. Wij constateren dat deze heffing hierdoor ten koste gaat van de portemonnee van de huurders en de kansen voor woningzoekenden van Zandvoort ernstig afremt. En we verzoeken het college bij het Rijk aan te dringen op afschaffen van de verhuurdersheffing om redenen voor noemd. ...en bij het VNG dringende verzoek te doen om bij het Rijk aan te dringen op afschaffing van die verhuurdersheffing. Ik heb geprobeerd alle lidwoorden en zo weg te laten. Was getekend Partij van de Arbeid, CDA, GBZ, GroenLinks, D66. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. Wie kan ik het woord geven? Ik zie mevrouw Keurensen van de VVD. Uh, dank u, voorzitter. En wij hebben de, het amendement uh, mede ingediend met OPZ. Uh, we hebben ook bij de commissie al aangegeven dat uh, zeg maar, de afspraken over passend wonen en de bedragen die daarbij worden. Uh, ging het over 5 keer 1500 euro, dat het natuurlijk eigenlijk een lachertje was. En tenenkrommend en uh, tranen trekkend, hoe de brief in de tijd is geweest die de KEI verstuurd heeft. Um, we geven hier een zienswijze mee aan het college. Het college gaat de, de ondertekening doen samen met de overige partijen... ...waarvoor dank ook aan de inzet onder andere van het huurdersplatform. Um, maar het gewoon aannemen zonder een boodschap mee te geven vonden wij iets te ver gaan. Dat is ook een van de redenen voor de indiening. En ik begrijp wat mevrouw ook zegt van um, is het daarmee oneindig... Of uh, wil je niet dat er het goede, zeg maar, behouden wordt? Nee, juist wel. Het goede moet behouden blijven. Het zijn met name eigenlijk de punten die hier staan. Zeker als je praat over een passend wonen... ...maar ook over de punten die op de andere zijde genoemd worden... ...waarvan je zegt van, joh, ga daar nou eens een keer nog maar even om de tafel. Want dat is gewoon niet helder, dat is niet smart. Dat zou beter kunnen en wij hebben gewoon zoiets van... ...dat is de boodschap die we aan het college willen meegeven. Um, ook gelet op natuurlijk even, want het is vorige keer ook heel erg overgegaan, natuurlijk, ...toch een stukje financiële positie van de KEI. Um, is het nou allemaal niet mogelijk en zou het allemaal niet kunnen? Nou ja, we hebben daar vorige keer al uitgebreid over gehad. Even kijken naar ook de, de jaarrekening en dergelijke. De verbouwing onder andere van het hoofdkantoor van de KEI in Amsterdam. Wat we zeggen, de gelden daaromtrend uh, moeten mogelijk zijn om de verzoberingen die, die de KEI hier met name wenst door te voeren in Zandvoort, om die te niet te doen. Ik zie een interruptie namelijk. Interruptie bij de heer Elgebani. Dank u wel, mevrouw Korensen, voor het opmerking van mijn interruptie. Um, ja, ik heb een vraag. Heeft u met de KEI gesproken? Nee. Ik heb de openbare stukken bekeken met de jaarrekening. Daar kunnen we zien dat het, het jaarresultaat van 2018 uit mijn hoofd, want ik heb de cijfers niet bij elkaar bij de hand, ongeveer een half miljard was. Dat er werd toegevoegd aan de eigen, het eigen vermogen. En dat daarmee dus het, de, het eigen vermogen en de reservepositie van de KEI daaromtrend gegroeid is. Um, en met betrekking tot de verbouwing van het kantoor in Amsterdam, dat is openbare informatie, gewoon te vinden via koeken.nl. Um, met betrekking tot de verhuurdersheffing. Um, daar kwam, dat kwam ook aan de, uh, uh, aan de orde in t, uh, in t, bij de motie. En waarom is dat, dat die verhuurdersheffing in de tijd ingevoerd? Nou, dat had natuurlijk in te maken in de tijd met de crisis. Maar het had ook te maken onder andere met um, de, de bestedingen en de uitnuttingen van een aantal corporaties. Uh, ...die niet altijd geheel te goede kwamen aan het bouwen van woningen. Um, daar kan je wat van vinden. En u zegt ook, uh, de, waar, wat is het doel uiteindelijk geweest om woningen bij te bouwen? Nou, volgens mij wordt u daarom trend op uw wenken bediend. Want in de Tweede Kamer is in ieder geval uh, dat uh, voornemen... ...dat in het kabinet wil in 2020 de woningbouw aanjagen via de verhuurdersheffing... ...met een impuls van 1 miljard euro... Um, Zo ontstaat een gerichte stimulans voor woningcorporaties en andere verhuurders om meer betaalbare woning te bouwen. Precies het doel wat we wensen na te streven. En dan wordt ook de verhuurdersheffing ingezet waartoe die in de tijd ook bedoeld was. Uh, daar recent is er ook nog een, een, een discussie geweest um, in de Tweede Kamer, daarom trend. En um, waar eerst zeg vaststaande maar, te vaststaan geven was de verhuurdersheffing, is er nu wat ruimte bij uh, diverse partijen... Ik, um, uh, je ziet nu wat bewegingen ontstaan en waarbij ook gezegd wordt van de verhuurdersheffing, en dat schijnt dus ook wel nu opgepikt te gaan worden, um, de handreiking dat die ingezet gaat worden om meer woningen te bouwen. En dat wordt dus vanuit landelijk wordt dat dan een, zeg maar een impuls en dat zou dan moeten zijn met de voorkomende coalitieonderhandelingen. Nou, dat zijn zaken waar we er nu denk ik dus niet op vooruit uh, hoeven te lopen. Wij uh, wachten de coalitieonderhandeling op dat punt af. We zijn het ook eens met de, uh, de, de investering die het Rijk wil doen van 1 miljard voor de woningbouw voor dit jaar. En daarom uh, zullen wij het, um, uh, de motie niet ondersteunen. En het amendement hebben wij mede ingediend. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Geursen. Het woord is aan de heer Elgabalie van Groening. Ja, ik wil eigenlijk nog eens een interruptie wagen aan uh, de VVD. Want uh, ik ben me toch te herinneren dat wij een tijdje terug de OZB hebben afgeschaft om de reden dat het een crisismaatregel is geweest. En daarom vind ik het wel apart dat u dan nu niet deze motie steunt, wat eigenlijk hetzelfde doel dient. Nou, ik wou dat het zo was geweest dat we hem hadden afgeschaft. Maar uh, dat was het niet. Verlaagd. Uh, uh, hij is verlaagd met in de tijd waarvoor hij bedoeld was... Maar het doel van de verhuurdersheffing ook is het bouwen van woningen. En op het moment dat het geld van uh, datzelfde uh, potje wordt aangewend voor uh, de doelstelling om meer woningen te bouwen, voldoet het dus aan het doel van de heffing waarvoor die in de tijd in het leven is geroepen. Dank u wel. Wie, de, de heer Deen van de PVV. Dank u wel voorzitter. We zeiden het al tijdens de uh, commissievergadering. Het is duidelijk dat het momenteel moeilijk afspraken maken is met uh, de KEI. Uh, ze willen weg en zijn overduidelijk ook niet meer bereid om zich optimaal in te zetten voor Zandvoort. Dat is niet leuk, voorzitter, om te constateren. Maar wij uh, vinden deze houding echt vreselijk kinderachtig. Die echt zo laag gaat uh, als het feit van wij geen twee ton. Dan gaan we onze financiële ondersteuning aan een aantal instellingen stoppen. En uh, ja, dat vinden wij, uh, gezegd een zeer onprofessionele houding. Ik zou het prijzen vinden als ze gewoon op een goede wijze hun rol vervullen voor Zandvoort... totdat de portefeuille verkocht is. Daarmee kom ik ook even langs het amendement van OPZ. Hiervan vinden we dat OPZ terecht deze vier punten aangeeft. De voorgestelde versoberingen zijn wat ons betreft echt onduidelijk. Wij vinden het heel belangrijk om wat meer informatie te hebben over... ...wat gaat dit nou betekenen voor de huurders... Uh, het zijn overigens ook nog eens punten, voorzitter, die naar onze mening relatief lage uh, kosten met zich meebrengen... ...en dus wat ons betreft gewoon door de KEI zouden moeten worden ingevuld. We hebben ook nog uh, tijdens de commissie gesproken over de financiële situatie van de KEI. D66 heeft daar iets over gezegd, uh, ook de VVD zojuist. En wij zijn ook niet overtuigd van het feit dat die situatie dusdanig is... ...dat de KEI geen investeringen meer zou kunnen doen in Zandvoort... Volgens ons is de wil er gewoon niet. En mede om die reden zullen wij dan ook het amendement van OPZ steunen. Voorzitter, voorts uh, even een ander punt. Wij lazen ook in de prestatieafspraken uh, het volgende. De KEI ondersteunt de gemeente nog steeds in haar opgave om bijzondere doelgroepen te huisvesten. Het gaat hierbij onder andere om statushouders. Wij vinden dit opvallend, voorzitter... ...omdat wij nog steeds wachten op een invulling vanuit het college waarmee de aangenomen motie om de voorrang voor statushouders op de woningmarkt af te schaffen wordt uitgevoerd. Wanneer gaat de wethouder hiermee komen? Wanneer komt de wethouder met mogelijke opties om deze motie invulling te geven? Dat is toch een vraag die ik hierbij even wil stellen. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat er nog steeds sociale huurwoningen met voorrang worden weggegeven aan statushouders... En dat de wethouder daarmee een aangenomen motie na zich neermeen te kunnen leggen. Dan wil ik graag nog even ingaan op de motie uh, aangaande het opheffen van de verhuurdersheffing. Het gaat ons hier hoofdzakelijk om het feit dat dit een onnodige en onderhand overbodige belastingheffing door het Rijk is. Die uiteindelijk de portemonnee van de huurder raakt. Dit weegt voor ons zwaar. Waardoor wij de keuze maken om deze motie te steunen, zoals we ook al in de commissievergadering hebben aangegeven. Ook zeiden we tijdens deze commissievergadering dat we het grootste gedeelte van de overwegingen, onder andere gericht voornamelijk op de energietransitie, hierbij zelfs voor lief zouden hebben genomen. Maar dat hier wellicht nog enige aanpassingen aan plaats konden vinden. Deze aanpassingen zijn gedaan, voorzitter, en dat waarderen wij zeer. Tot zover deze eerste termijn. De heer Mettes van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik kijk mijn kant uit. Uh, ja, die prestatieafspraken, dat doet iedere keer weer veel stof opwaaien. Ik moet zeggen dat ik het ook een lastig dossier vind. Het CDA vindt het een lastig dossier. En dat geldt zeker voor het, uh, uh, de prestatieafspraken die gemaakt zijn op dit moment. Of gemaakt, ja die gemaakt zijn uh, en die nu voorliggen wat wij daarvan uh, van vinden. Ze zijn niet zomaar tot stand gekomen. Er is, uh, heb ik begrepen, ik heb gesproken met de huurdersplatform, er is wel uh, uh, hard aan gewerkt en er is veel tijd aan besteed. Men heeft er ook lang over gedaan om uiteindelijk tot dit resultaat te komen. En het CDA begrijpt dat wel. Het CDA begrijpt ook de kei wel een beetje, want ...als je het jaarverslag van de KEI kijkt, uh, er zijn altijd twee kanten aan de medaille... ...en dat geldt dus ook voor dit punt. En je kijkt dan naar het punt of de KEI in staat is om huren betaalbaar te houden. Op bladzijde 67, dan zie je dus uh, dat het huurinkomsten van de KEI laag zijn. Uh, dus zo verschrikkelijk florissant is die positie niet... ...als het gaat om de de situatie en om de huren gaat. Die zijn gemiddeld genomen, heel laag... ...in vergelijking met andere corporaten. Interruptie van de heer Kramer. Meneer Metters, gaat u er dan vanuit dat Zandvoort een aparte jaarrekening heeft... ...binnen het concern van de Kei? Nee, want het is mij duidelijk dat... ...die link is eerder ook door mevrouw Keurensen gelegd... De, ...door de opmerking te maken dat men een hoofdkantoor daar gaat uh, verbouwen. En dat zou je ook in Zandvoort kunnen, kunnen besteden. Uh, er is één rekening, maar ik begrijp heel goed... Dat de KEI, uh, ze hebben hier ook iets aangetroffen. Ze hebben hier iets overgenomen in de tijd van de EMM. Uh, met het resultaat wat er nu ook voor ligt. En dat resultaat is dus lage huren. Het resultaat is achterstanden als het gaat om uh, het onderhoud in het vastgoed. En ik wilde, dat punt maken ten opzichte, ik wilde dat punt maken ten opzichte van het andere punt. En dat zijn uh, de Zandvoortse belangen en de huurders. Ik wil het niet, het CDA wil het niet eenzijdig benaderen. Wij zijn wel teleurgesteld in de houding van de KEI. Daar wint ik geen doekjes om. Wij vinden, en dat is eerder gezegd, dat die brief die gestuurd is qua tekst uh, er niet, moet, niet kan. Dat hadden ze nooit zo moeten formuleren. Dat doe je niet. Dus uh, daarin zijn wij teleurgesteld. Maar ik heb eerst, en dat is niet omdat het volgoordelijkheid, de KEI, uh, belangen voor het CDA belangrijker zijn... Want dat zijn de belangen van de huurders in Zandvoort. Maar ik heb hem ook willen noemen, want ik heb hem nog niet gehoord vanavond. Ik hoorde alleen maar roepen dat ze zoveel dingen niet zo verschrikkelijk goed doen. Dan terug naar... Uh, uh, wat. Interruptie van de heer Kramer. Uh, meneer Metters, de KEI vangt in Zandvoort gemiddeld meer huur dan in Amsterdam... ...de waarde in Zandvoort is vele malen lager dan de waarde in Amsterdam... ...wat inhoudt dat de verhuurdersheffing in Zandvoort ook veel lager is. Dus per saldo houden ze gemiddeld in Zandvoort meer over dan in Amsterdam. Dus wat dat betreft vind ik het medelijden of de twee kanten opkijken... ...zoals u het noemt, wat uiteraard terecht is... ...vind ik niet helemaal correct als u daar consequenties voor lagere huren bij betrekt. Meneer Mettes. Ik refereer aan de situatie... In 2015 ten opzichte van 2018. Ik kijk naar de gemiddelde inkomsten. Die inkomsten die waren in 2015 7.090 en die zijn naar 6.885 gegaan. Dat is een afname van 3%. De uitgaven zijn ook wat afgenomen. Dat hebben ze dus netjes gedaan, zeker als het gaat om organisatiekosten. Uh, maar de verhuurdersheffing, en het zal duidelijk zijn dat CDA daar een fervent voorstander van is om dat op te heffen. Want ik noem het toch echt een fooi, dat bedrag wat de regering onder heel veel voorwaarden uiteindelijk ter beschikking wil stellen. Het is een idioot hoog bedrag geweest in crisistijd, wat ze nu lekker gebruiken om de algemene middelen te dekken. Daar zijn wij dus vervent op tegen. En het is voor mij onbegrijpelijk dat daarvan gezegd wordt, nou, ze geven nog iets terug. Dat is echt te gek voor woorden. Kijk naar het percentage ook als het gaat om belastingen, wat de, wat de kei daarvoor moet betalen. Dat is een, een toename van 50 Meneer Metters, de KEI heeft uh, een, denk ik een zes maanden terug een open brief geschreven met uh, nog een uh, grote corporatie uit Amsterdam... ...waarin zij niet pleiten voor het volledig terugdraaien van de verhuurdersheffing... ...alleen om een eerlijke verdeling en daar niet meer de waarde voor te nemen... ...maar de gemiddelde huurverhoging, waardoor de grote steden gelijk uh, worden gesteld met de kleine partijen uit de regio. Vervolg uw betoog, de heer Metters. Ja, ik heb, ik heb gelezen dat de Key uh, wel de verhuurdersheffing uh, terug wil halen. Dat is in de samenwerking Corporaties Amsterdam met gemeente wel degelijk een, uh, een punt. Uh, ik zal het ook naar u toesturen, want ik heb het wel degelijk gelezen dat ze daarvoor zijn. Omdat ze dat te gek vinden. Ik zal het naar u toesturen. Ik heb hem niet paraat hier op dit moment. Ik heb dus. Uh, ...absoluut niet in enige termen van medelijden willen spreken... ...mijn betoog ging over de moeizame onderhandelingen... ...en de langdurige onderhandelingen die geleid hebben tot deze afspraken. Uh, en dat is best belangrijk. Daar heeft het huurdersplatform aan meegedaan. En ik wil daar in elk geval de opmerking voor maken... ...omdat het eerder aan de orde geweest is, u noemde dat meneer Kramer... ...dat het huurdersplatform uh, van mening is dat op een aantal punten... ...inderdaad de prestatieafspraak... Uh, uh, wat hen betreft niet goed is. Dat hadden ze graag anders gezien. En dan hebben we het over die uh, vrije sectorwoningen. Uh, uh, dan hebben we het over de financiële bijdrage passend wonen. Maar andere punten, daar denken ze toch anders over. En dat kan ik wel als u dat behoefte aan heeft voorlezen hier uit de mailwisseling. Interruptie van de heer Kamer. Nou, ik hoop, ik zou het graag voorgelezen willen hebben, want het lijkt me toch wel heel sterk dat uh, de huurdersvereniging Zandvoort nu geen verbeteringen meer wil en uh, de woorden van mevrouw uh, Koper om de veiligheid en leefbaarheid... Uh, waar ze van de week nog een brief naar de Vleemingsstraat hebben gestuurd om uh, zeg maar afsluitbare trappenhuizen niet meer te uh, doen. En alleen nog maar het achterstallig onderhoud en geen verbeteringen meer. Dus ik lees graag voor als de huurdersvereniging daarvoor is dat uh, de Zandvoortse huurders uh, geen recht hebben op een kwalitatieve woning middels het aanbrengen van verbeteringen. Meneer Metters. Ja, recht, recht hebben, uh, dat zou ik heel graag zien. Ik zou graag zien dat die zeven punten die genoemd zijn in de brief, en die noemde ik eerder een heel slechte brief, dat die niet ingevuld zouden zijn. Uh, maar dat is uh, voor een deel gebeurd. En, en voor een ander deel is het niet gebeurd. En daar heeft u ook antwoord op gekregen op de vragen die u gesteld heeft. Het is eerder gezegd, en dat wordt ook aangehaald door mevrouw Keurens over passend wonen, dat klopt. De heer Kramer nog een keer. Nee, u heeft een mail, zegt u, van de huurdersvereniging, waarin zij akkoord gaan met de verzoberingen van verbeteringen naar achterstallig onderhoud. Nou, leest u hem eens voor. De heer mettes. De tekst in de prestatieafspraken 2020 over renovatie Nieuw-Noord wijkt niet wezenlijk af van die uit 2018 en 2019. Dat is een, een opmerking die gemaakt is. Zoals er meer opmerkingen gemaakt zijn, meneer Kramer. Uh, ik wil er dus mee aangeven uh, dat het niet zo absoluut is als dat allemaal dat het uh, mogelijk gelezen zou kunnen worden. U weet ook dat het pluspunt daar is een convenant vooraf gesloten. De burenbemiddeling is een convenant vooraf gesloten. De passend wonen is uitermate vervelend en ik zag dat graag anders ingevuld. Maar als je kijkt naar het bedrag. Waar het om gaat, gaat het om vijf keer 1500 euro in 2018. Daar tegenover staat, en dat is eerder door mevrouw uh, aange, uh, gezegd dat als het gaat om de huurverhoging van 1% door langdurige onderhandelingen, die huurverhoging van 1%, die gaat dus niet door. U weet, in Amsterdam gaat het wel door met een linkscollege met 0,5% dit jaar en de komende jaren met 1%. Dat vind ik dus een knappe prestatie. Dat dat onderhandeld is voor de huurders in Zandvoort. Ik zie er dus ook positieve dingen in. Maar een aantal punten. Uh, en dan met name een aantal punten. Het, het belangrijkste punt. Wat op dit moment overblijft is dus. Geen huurverhoging in Zandvoort. Alleen inflatie. Dat is knap. Uh, uh, de, de groep in de vrije sector. Hoe moet je dat nu lezen? Wat is daar nu mee aan de hand? Wat voor status heeft dat op dit moment? En dan... Uh, wil ik toch wijzen op een uh, motie die ingediend is in 2017. En die ging toen over het aftopingsgrens uh, van 850 euro. En in de stukken kunt u lezen, in de prestatieafspraak, dat moties ook overgenomen worden, ook die motie, uh, naar een opvolger voor de KEI. En u kunt daarin ook lezen uh, dat er vanuit gegaan wordt door het college, dat staat in de prestatieafspraken, dat het dus nog steeds geld is. ...dat ze van mening zijn, dat er dus iets ligt. En dan is het met die achtergrond en een aantal andere punten die ik nu genoemd heb... ...voor mij de vraag, eigenlijk is het een dilemma, er zitten ook goede zaken in. En er zijn ook zaken in die absoluut verbetering behoeven. Maar dan kom je voor de vraag te staan, moet je daar de wethouder voor op pad sturen? Terwijl vorige, terwijl vorige keer hebben we bij het heronderhandelen is hij op pad geweest en kreeg hij te horen... Ik ga niet uh, tornen aan wat, uh, wat we afgesproken hebben. Het gevolg is dat we in 2019 helemaal geen prestatieafspraak gehad hebben. Dat is voor ons wel belangrijk, dat er nu wel afspraken gemaakt worden. En wat het CDA betreft, uh, ondanks de kortkomen die In zitten... van mevrouw Gursen. Vinden wij, vinden wij dat zowel de wethouder als HPZ eruit gehaald hebben wat erin zit. En daarom zullen wij... ...de amendement niet steunen. En u kunt natuurlijk van ons verwachten... ...die verhuurdersheffing is echt een regelrechte uh, onjuistheid... ...om belasting naar de behuurders toe te blijven rekenen. Dat is een schandaal, vindt het CDA. Die steunen we daarom wel. Ik dank u wel. Mevrouw Geurensen, bij interruptie. Dank u wel, voorzitter. U gaf eigenlijk aan op een gegeven moment. Er zijn een aantal punten. Dat is bestaand beleid. Hè? Daar hebben we ons aan te houden. Dat is opgenomen in een convenant bijvoorbeeld. Maar de pijlen passend wonen... ...is per 1 juni 2018 regulier beleid waar men dus vanaf af wil uh, wijken. Vindt u het dan niet verstandig dat er alsnog met de kijk gesproken gaat worden... ...dat in ieder geval bijvoorbeeld de pas om wonen... ...en een aantal andere verzomingsmaatregelen toch worden doorgevoerd? Meneer Mettes. Ik wil u op wijzen dat uh, in de stukken staat mogelijk. Hè? Dus uh, uh, uh, het is uh, nog geen... Uh, ...uitgesproken zaak dat het ook gaat gebeuren, die vijf uh, keer 1500. En het is natuurlijk de vraag of er ook, als het gaat om de senioren... ...of er dit jaar ook zoveel mensen gebruik van zullen maken. En het CDA is in elk geval van mening. En daar heeft de gemeente Zandvoort geld genoeg voor. Uh, we krijgen ook heel veel geld van Eneco. Wat het CDA betreft zal het zeker niet alleen naar duurzaamheid gaan... ...maar ook naar welzijn, ruimtelijke ordening en er zijn best potjes voor te vinden... Dus daar, daar, uh, uh, als het gaat om het totaal van de onderhandelingen die gevoerd zijn... ...vinden wij het niet handig om de te, uh, wethouder te vragen terug te gaan. En daarom steunen wij het amendement niet. Ik kijk even naar mevrouw Geursen en daarna even naar de heer Kramer. Voorzitter, dan toch even uh, inhaken op wat de heer Mette zegt. In de prestatieafspraak staat heel nadrukkelijk... ...over onder punt 2.2.1 de jaarlijkse financiële stimulering... ...vervalt voor 2020 in, bepaal, in verband met de beperkte middelen die de Kijk beschikbaar heeft. In 2020 bespreken de gemeente HPZ en de Kijk de mogelijkheden om de financiële ondersteuning weer in te voeren voor nadere jaren. Het is dus wel degelijk dat het voor 2020 niet doorgaat. Dan praten we over een bedrag van 7500 euro... En ik moet heel eerlijk zeggen dat als dit zou zijn dat u zegt van... ...dan moeten wij dus als gemeente die kosten voor onze rekening gaan nemen... ...omdat de KEI dit bedrag niet wist op te hoesten, dan vind ik dat eigenlijk niet kunnen. In de Kamer nog? Dan, dat ben ik met u eens. Ik vind ook dat de KEI voor dit bedrag voor passend wonen absoluut het hadden moeten blijven betalen. Dan moet je als je uh, 220.000 euro wil binnenhalen voor een procent huurverhoging... ...moet je dat niet doen, dat onderschrijf ik. Maar ik hoop dat u uit mijn betoog begrepen heeft dat ik ook genoemd heb, dat er veel goede zaken tegenover staan. En dan wordt de vraag belangrijk, vind je dat als op dit moment zo langdurig onderhandeld is, dat er dit uitgekomen is, dat je dan de wethouder opnieuw op pad zou moeten sturen, terwijl het huurdersplatform ermee akkoord gegaan is? Nou, die, uh, die vraag beantwoordt de CDA, dat moeten we niet doen. De heer Kramer, als laatste interruptie en dan wil ik naar de volgende spreker. Ja, meneer Mertens, u zegt van er staat mogelijk, dus het is nog maar af te wachten. En wij zeggen juist, ga terug naar die onderhandentafel en ga kijken wat dat mogelijk nou inhoudt. En weet wat voor consequenties je daarmee aangaat. En die consequenties, die kan niemand helder verwoorden. Zowel de gemeente niet en zowel de huurdersplatform niet. Alleen de kei weet... Hè, zeg maar op een achterkant van een bierveeltje, laat ik het zo maar even zeggen, wat zij ermee van plan zijn. En ik zou toch heel graag weten, wat is mogelijk en wat gaat daarmee gebeuren. En vandaar dat wij ook zeggen, pak, nou pak nou dan het amendement en kijk hoe je die punten helder boven tafel krijgt. Ten slotte de heer Meters. Ja, ik zou er antwoord op willen geven. Ik vind het toch... Uh, hier wat een vorm van uh, speculatie, dat kun je ook dan zeggen van uh, uh, uh, mijn betoog, maar dat vind ik toch kijken in een uh, glazen bol. Uh, het CDA hoopt van harte dat de kei, die met zijn hart niet bij Zandvoort is, dat blijkt heel duidelijk, daar heeft u absoluut gelijk in allemaal, dat er een andere partner komt die zich, uh, tot be waarbij betere afspraken gemaakt kunnen worden. En daar hopen wij van harte dat het eerst gaat gebeuren. Het woord is aan D66, de heer Hermsen. Ja, dank u wel, voorzitter. Er is enorm veel gezegd. Dat is in ieder geval duidelijk. Um, als het gaat om de financiële cijfers, heeft de winst van, uh, van de kei in 2018 eigenlijk met name te maken met de uh, mutatie actuele waarde. Dus de waardestijging van een vastgoed. Desalniettemin is hun interest uh, coverage ratio, hebben we het natuurlijk ook al over gehad, voldoende om uh, te kunnen investeren en te kunnen lenen. Um, uh, ...anderzijds vermeldt de KEI ook in de brief dat voor onderhoud het lastig is om geld te lenen. Nou, dat spreekt mekaar tegen en de vraag is dan wat is waar, wat is onwaar. Dat hier een boekhoudkundige truc wordt toegepast, althans het sch de schijn wordt gewekt dat het ontzettend goed gaat met de KEI... Uh, ...dat is een, een persoonlijke conclusie waarvan ik kan zeggen ja, misschien is er wel sprake van windowdressing... ...maar dat is altijd een term die je mond neemt die misschien wat negatief kan uitstralen op een organisatie. Desalniettemin is de KEI ook een, een organisatie die maar 376 woningen in reguliere sociale huur heeft. Daarbij hebben ze ook nog eens een keer 1624 studenten, 7209 short-stay facilities, uh, Joost mag weten wat dat is, uh, en 540 jongerencontracten. Dus als je kijkt ook naar wat de KEI doet, heeft het niet zoveel meer met sociale woningbouw te maken, maar meer met het opsplitsen van woningen en het verkopen daarvan. ...om dan te kunnen investeren in hetgene waarvan de stad Amsterdam zo ontzettend naar roept. Maar dat doen wij ook. Wij willen graag ook sociale woningbouw. Dat er om allerlei andere redenen niet gebouwd kan worden. Dat ligt er terzijde, daar hebben we natuurlijk ook al vragen over gesteld. Maar wat ligt er dan nu nog voor? Prestatieafspraken van een woningbouwvereniging waar wij en zij duidelijk van zijn dat we misschien maar moeten scheiden van elkaar... Nou, wat gebeurt er dan in een huwelijk? Dan sluit je compromissen. Althans, dan ga je mediaten. Want dat is er nu het nieuwe woord, natuurlijk, hè? meneer Bluis. Mediation. Grapje daarnaast. Maar dit is het compromis wat er dan uitkomt. En als ik dan de bezwaren voor het amendement, althans de, de, de, de risico's, uh, die hap, uh, de HPZ- ...en Arcade eigenlijk aangeeft in de zin van... ...we weten niet wat de consequenties zijn op de lange termijn... ...of de consequenties van de onderhandeling als we niks afsluiten... ...want er is in 2019 ook niets gebeurd... ...dan sluit ik me daar ook, of wij van D66 daar ook ons op aan. Want wij weten gewoon simpelweg niet... ...wat die afspraken en wat we dan uh, kunnen beklinken... Uh, ...of beklonken hebben eigenlijk... ...of dat het maximaal is. We zijn niet bij die gesprekken aan geweest... ...maar ik durf wel te zeggen, denk ik en D66 ook, dat wij uh, vertrouwen hebben in hetgeen wat de wethouder bewerkstellig geeft. Desalniettemin, hoor ik mevrouw Koop van de PvdA ook zeggen, er is wel een verschil tussen de onderhandelingen opnieuw starten, of nog doorgaan op de punten die je eigenlijk al, die je misschien nog extra zou willen verstevigen. Misschien ligt daar de mogelijkheid voor de indieners van het amendement, om daar nog eens keer over uh, te discussiëren. En ik, ik vraag me ook erg sterk af wat de wethouder daarvan vindt. Desalniettemin liggen de afspraken er. Uh, het voornemens is ook van het huurdersplatform en van Arcade om te tekenen. Ook vanuit het college. Wat let ons dan om dat tegen te gaan? Dat is eigenlijk de vraag die we ons vanavond moeten afstellen. Moeten wij hier actief als raad... In de woorden van uh, GBZ, uh, mevrouw Van der Veld, dan, uh, gaan we hier dan als raad over? Hebben we die controlerende en adviserende taak? Ik denk het wel. Maar halen wij dan nog hier wat uit... ...uit deze relatie die we met elkaar hebben met de KEI. Voorzitter, ik ben eigenlijk, we zijn eigenlijk gewoon heel erg benieuwd wat de wethouder vindt van het amendement. Of hij er überhaupt wat mee kan, want dat is ook maar de vraag. En hoe wij in de toekomst met de KEI moeten omgaan, die eigenlijk weg wil. En wij ook aangeven, en dat blijkt ook wel een beetje op de mening van de raad hier... ...dat we zeggen van, gaat u dan ook maar, als het wat ons betreft... Maar ik hoor graag de mening van de wethouder hierin. Dank u wel. Als een allerlaatste laatste geef ik het woord aan mevrouw Van der Veld van GBZ. Dank u wel. Ik uh, zal het heel veel korter houden dan de meesten hier aan tafel. Uh, even over het amendement. Uh, uw besluitpunten, daar kan ik eigenlijk best wel achter staan. Ik ben ook zeer teleurgesteld dat dit niet op juiste wijze is meegenomen. Maar ik ga er wel vanuit dat zowel de wethouder als HBZ HPZ... ...enorme moeite heeft gedaan om dit eruit te kunnen slepen. Dat is niet gelukt. En dan denk ik, waarom zou het dan nu als ons als raad wel gaan lukken? Dus ik ben het wel met u eens dat het allemaal teleurstellend is... ...maar ik vind ook dat we uh, niet weer een jaar geen prestatieafspraken moeten hebben. Zeker omdat Turkije de kei voornemens is zandvoort te verlaten... ...is het best wel van groot belang dat er een, uh, een afspraak ligt zodat een nieuwe partij ook weet van kijk, ik wil investeren in Zandvoort. Dit kan ik verwachten. Dus ja, het is jammer dat er niet meer uitgehaald is dan dat er uit te halen viel. En wat betreft de motie, ja, ik heb ondertekend, dus daar ga ik niet verder op in. Die, die steun ik natuurlijk. Dan tenslotte, wederom in deze termijn, het laatste woord aan de heer El-Gabali. Ja, dat bevalt me wel wel het laatste woord de hele tijd. Dat vind ik wel leuk. Uh, ja. Ik uh, wil een paar punten aansteppen die hier al zijn rondgegaan. Ik heb namelijk naar aanleiding van de brief... mijn partij heeft daar best wel kritische uitingen over gedaan in de pers. En wij hebben naar aanleiding daarvan weer met de kei gesproken. Hetzelfde wat we hebben gedaan met eigenlijk alle partijen in deze zaak. We hebben met de kei gesproken, we hebben met de gemeente gesproken... we hebben met een vertegenwoordiger van HPZ gesproken. Waarom? Omdat wij gewoon een keertje goed voor ons ogen wilden hebben... ...wat de situatie nou precies was. En ik kan de heer Metters erin ondersteunen... dat. Deze prestatieafspraken niet zomaar tot stand zijn gekomen. Maar dat het echt een pittige bevalling was, om het zo maar te zeggen. En om in de bevallingstermen te blijven, en om aan te sluiten bij wat de heer Herste al zei. Wat bedoelt OpenZet precies met uh, hun besluitpunt 1, wat betreft heronderhandelen? Gaan we dan het kind met het badwater weggooien of meegooien? Mee of gaan we dan iets anders doen? Gaan we de punten aan toevoegen? Ik ben heel benieuwd naar wat OpenZet daarvan vindt. Ja, ik kan er wel antwoord op geven. En uh, dan kijk ik ook misschien nog even naar de overkant van VVD. In de brief die de KEI, uh, zeg maar, aan de gemeente heeft gestuurd... ...daar schrijven zij, wij denken bijvoorbeeld aan. En wij willen graag dat denken aan, dat willen wij gewoon concreet ingevuld hebben... Om te zien wat die consequenties zijn voor onze huurders en toekomstige huurders. Dus het betekent niet een kwestie van dat de hele prestatieafspraak van tafel moet. Nee, we kijken gewoon naar denken aan en vul dat nou eens aan. En dan op het moment dat daar extreme dingen uitkomen, nou dan ga ik ervan uit dat onze wethouder verstandig genoeg is samen met HPZ. Om te zeggen, de kei van hier kunnen wij absoluut niet mee akkoord gaan. De heer Ik hoop dat daarmee duidelijk is. Interruptie van de heer Hermsen. Ja, misschien is het dan beter om er een motie van te maken. Dan kan in ieder geval de wethouder met de huidige afspraken dan wel de toekomstige afspraken daarmee aan de slag. Want dan staat het nu als een amendement is het opgenomen. Mevrouw Keurisson. Ja, Voorzitter, eigenlijk is dit een motie. Zo zou je het kunnen zien, want we geven namelijk als raad een zienswijze mee. En de zienswijze is eigenlijk de oproep aan het college van neem deze punten mee en kijk hoe je daarmee om kan gaan. De heer Elgebali, u kunt uw betoog vervolgen. Dank u wel. Ja, want wat mij ook opvalt in deze discussie is dat wij vaak de woorden in de mond nemen... misschien niet letterlijk, maar wel daarop suggereren... dat de KEI vrij weinig in standwoord heeft geïnvesteerd. En nee, ik ben echt geen vertegenwoordiger van de KEI. Wij zijn nog steeds zeer kritisch op de KEI. Maar we hebben cijfers opgevraagd aan het begin van de, de commissievergaderingen. En uit die cijfers blijkt dat uit planmatig onderhoud in de jaren 2018... Uh, ...17 en 16 ongeveer 8,4 miljoen is uitgegeven. En aan uh, extra onderhoud en extra maatregelen... ...22,4 uh, miljoen. Bij elkaar 30,8 miljoen over de afgelopen drie jaar. Dus het beeld wat er bestaat... ...en het is niet ter verdediging van de KEI... ...maar het is gewoon puur feitelijk geschetst... ...dat er niets aan zand wordt, wordt gedaan... ...is eigenlijk niet helemaal waar als je naar de cijfers kijkt. En ja, uh, de KEI had veel meer moeten doen... ...kan veel meer doen... Zeker ook op het gebied van duurzaamheid, dat vindt u mij helemaal in. Maar het beeld wat er bestaat, dat het zo is, is geen feitelijk juist beeld. Uh, ik stel me wat dat betreft dan ook wel weer bij de woorden van de heer Hemse aan. Uh, ook na het gesprek dat ik met de KEI heb gevoerd, dat zij gewoon zeggen van ja, het water zat aan de lippen. De, de uitleg die de wethouder daarin gaf, is precies de uitleg die wij ook hebben ontvangen. De, de, de, de van de heer Kramer. Wie heeft gezegd dat de KEI uh, zeg maar niets gedaan heeft in Zandvoort? Dat heb ik niet gehoord hier, hoor. Ik heb niet gezegd dat er woordelijk dat is gezegd... maar beeld wordt gesuggereerd dat de KEI vrij weinig in het antwoord heeft gedaan. Wie? En niet alleen in deze gevallen. Op welke wijze wordt dat beeld dan geschetst? Ik was nog meer in mijn antwoord en volgens mij praten we hier via de voorzitter... maar dat is daar gelaten. Um, ik zou graag mijn antwoord willen afronden wat dat betreft. Um, wij hebben vorig jaar ook de prestatieafspraken naar huis gestuurd... of teruggestuurd en daar zijn dat wel degelijk dat soort woorden gevallen. En daarvoor verwijs ik u dan door... ...of terug naar de vergaderingen die we toen hebben gevoerd. We hebben gewoon feitelijk gekeken van wat is er nou van waar... ...en feitelijk gezien, is dat iets wat niet klopt? Nou, dat meld ik dan hier even. En dat vind ik ook wel net, zo netjes ook. Want als je dingen verkeerd zegt of verkeerd interpreteert... ...dan kun je dat mooi herstellen op dit soort momenten. Ik ga graag verder. Want wij zijn aan de ene kant niet tevreden over deze prestatieafspraken. Als we naar het gebied van duurzaamheid kijken... ...dan zien we gewoon dat daar een enorm grote opgave ligt... ...en dat die opgave gewoon moeilijk of niet wordt gepakt. Ligt het aan de keim? Voor een deel, ja... Ligt het aan de gemeente, ook voor, een deel, ligt ook voor een heel groot deel aan het Rijk en aan die verhuurdersheffing. Vandaar ook onze steun voor die motie. En vandaar ook mijn ja, rare idee dat de VVD toch echt is voor het herstellen van de maatregelen die in de crisis zijn getroffen. Omdat die weer gewoon recht te trekken. En dan vind ik het raar dat zij dan niet deze motie ondersteunen. Want dan is het een soort van meten met twee maten. En ik snap dat dat misschien lastig is. Maar ik, ik, snap, ik snap de VVD hier echt niet in. De prestatieafspraken zelf dan. Wij zijn heel erg blij dat er eindelijk. Uh, 110 woningen worden gelabeld voor jongeren. Eindelijk. Het was onze grootste issue tijdens de verkiezingen. We hebben eindelijk die woningen voor die mensen. Voor die mensen die in Zandvoort kunnen blijven. Daar zijn we super blij mee. Uh, maar we moeten ook zorgen dat de mensen die nu in die huizen zitten kunnen doorstromen. En daarvoor is passend wonen echt een van de mogelijkheden. Maar er zijn ook andere mogelijkheden en die moeten we ook echt in een woonvisie gaan opnemen. Dus ik vind ook dat dat moet worden geregeld. Zijn het de beste prestatieafspraken? Nee. Gaan wij ze steunen? Of gaan wij de zienswijze. Uh, ...positief maken, ja. Uh, wij willen gewoon naar de nieuwe prestatie... ...naar de nieuwe, nieuwe corporatie toe met... ...prestatieafspraken en vanuit daar gewoon verder... ...kijken wat er nodig is. En daarom ondersteunen wij ook niet het amendement... ...wat OPZ heeft ingediend. Omdat wat ons betreft... ...we nu naar heel veel moeite... ...naar heel veel vijf en zes eindelijk prestatieafspraken hebben... we uh, willen gewoon dat die prestatieafspraken... ...dan maar worden ingevuld. En hopelijk, misschien ook niet... ...dat weten we niet, we kunnen niet in de glazen bol kijken... ...hopelijk... Zit hier over ongeveer een half jaar een nieuwe corporatie die een heel goed hart heeft voor Zandvoort, die meegaand is met de bewoners die hier wonen, en kunnen we dan eindelijk echt doen wat er nodig is voor de Zandvoortse huizenmarkt? Tot zover, voorzitter, dank u wel. Dank u wel, meneer Elgebani. Het woord is aan de portefeuillehouder, de heer Bluis. Ja. Volgens mij zijn er weinig vragen aan mij gesteld, maar het was een, het was een mooi, was, ik vond het een mooi debat. Ja, ik zal nog even kort schetsen: de reden waarom wij na de moeizame onderhandelingen, wat ik ook verteld heb, dat we niet over een onzin hebben gekregen, uh, dat is ook allemaal duidelijk. Maar waar we mee weg zijn gestuurd, HPZ en, en, uh, en de wethouder, is om nu eens eindelijk veilig te stellen, anders als in de officiële afspraken staan, dat we niet gelijk de voorraad houden, maar een groei in de voorraad. Dat was de belangrijkste opdracht in, het, in de in de motie of het abonnement en dat was ook de belangrijkste reden waarom vanuit de gemeente en ook dacht ik vanuit de HPZ, die prestatieafspraken te de vorige gaan wij niet tekenen want dat voldoet niet aan hetgeen waar we voor staan. Nou dat is denk ik, dat, dat was alweer een hele klus, daar zijn we, dat ik al eerder verteld, meer dan een half jaar mee bezig geweest en langer en ook om vervolgens dan ook dan daadwerkelijk weer aan tafel te krijgen om bijvoorbeeld op het project Corredex, zoals je weet, lagen we daar ook niet erg op één lijn. Dat ze daar weer aan tafel zijn en daar zijn nu ook de afspraken aan het maken met andere partijen bij. En dan hopen we eigenlijk ook dat we daar in maart de eerste resultaten van kunnen zien of daar wat uit, verder uit is gekomen. Dat is de insteek geweest, dat hebben we gedaan. En wij vinden het dus belangrijk dat we afspraken krijgen. Dus zonder afspraken hebben we niets, vallen we terug... ...op de oude afspraken van 2016, waar niks staat geregeld over meer sociale huurwoningen. De, met dat in ons achterhoofd en de wens van de gemeenteraad om die 1% niet te honoreren... ...waar ik meteen van dacht, ja, nou dan begint het feest weer van voorop aan... ...want dan krijgen we daar weer discussie over. Ik denk, wat moet ik nu doen? Moet ik het nu wel honoreren of niet? Wij hebben gezegd, nee, de gemeenteraad... In 80 andere moties, dat doen we niet. Nou, en dan krijg je dit soort discussies. En dan gaan ze een vervelende brief sturen, inderdaad. Waar, en vervolgens ga je dan de vraag eigenlijk van: Ja, uh, en hoe heb je dat dan in de prestatieafspraken verwerkt? Wij denken dat we de meeste van die zaken in de afspraken redelijk goed hebben weggezet. Uh, als je kijkt uh, naar over de energieke maatregelen, dan staat er een heel duidelijk verhaal. ...van hoe we daar de komende tijd mee omgaan. Dus dat is klip en klaar. Uh, in heel Nederland is er volgens mij geen één woningbouwvereniging... ...die nu zomaar zwaar in duurzaamheid kan investeren... ...30.000 euro per woning in bestaande woningen. Het gebeurt gelukkig wel in nieuwe woningen. Dus die nieuwe woningen moeten daarom ook voorrang krijgen. Nou, volgens mij is dat redelijk goed in de prestatieafspraken neergezet. Als je het hebt over de, de verdere... Uh, ...verbeteringsplan in Nieuw-Noord, ja, daar, daar hebben we in de afspraken niet achter de komma afspraken over gemaakt. Hè. Dat, dat is ook wat de uh, HPZ naar iemand terugschrijft. Van goh, ja, dat is niet veel anders dan wat er nu staat. En dat dat allemaal beter kan en beter moet, dat, dat is zo. Maar, en dan komt die verhuurdersheffing aan de orde, wat gezegd wordt. Ze zitten krap bij kas, dus ze kunnen niet alles. Dus dat probleem denk ik dat we ook getaggeld hebben. Dan blijft vooral over, inderdaad, over die huur... ...huurprijs van die middeninkomens, waar we zwaar onderhandeld hebben... ...ook verwezen hebben naar de, de CDA-motie die door u aangenomen is... ...om die middenhuren op, op te vangen. Zij zeggen, nee, dat willen we niet. Dat hebben ze dan in zo'n stuk geschreven. Nou, uiteindelijk hebben we gezegd, ja, maar we gaan het er niet inzetten... ...want dat willen we niet. Nou, indachtig hetgeen wat hier zich nu voorstel, ...heb ik met de, ondertussen natuurlijk ook met het kijkcontact gezocht... en. Ik denk dat wij in een gesprek met de KEI, dat is trouwens aanstaande vrijdag al, met de huurdersvereniging, dat we opnieuw gaan praten over wat we dan wel voor die middeninkomens kunnen doen. Dus dat we alsnog wel een bepaalde uh, huurprijsgrens kunnen opnemen. Uh, zoals u weet kunt u terugvinden dat er in Amsterdam daar afspraken zijn over gemaakt. en dat daar is een uh, is afgesproken met alle bewoningbouwvereniging op, op 100, 109 euro, prijspijl 2009 niet te houden. En dat is gebaseerd op 140% van de liberalisatiegrens. Nou, ik ga kijken of, of we dat alsnog in deze afspraken kunnen krijgen. Voorzitter, ik denk dat Koper. Zandvoortse inwoners een moord doen voor een huur van 109 euro. Maar ik neem aan dat de wethouder bedoelt 1009. Niet kwalijk, 1009. Correctie. Portefeuillehouder. Ja, goed. Goed, goed opgelet. U voort met uw betoog, meneer ja. Bluis. Uh, voor, voor, voor de nieuwbouwwoningen heb ik toen ook al gezegd... ...joh, maar dat hebben we wel daar, daar houden wij ons uitvoeringsprogramma aan. Dus, dus dat, dat hebben we wel geregeld. Dus ik, bij deze ga ik, gaan we dus weer in gesprek om dit soort zaken wel te regelen. Dan blijft er onder, de, onder andere nog over dat passend wonen... ...waarvan ik al gezegd heb... Als, ...als de KEI dat niet gaat regelen, gaan we het zelf regelen... ...want... Een van de belangrijkste dingen die wij moeten gaan regelen is de doorstroming van dit verhaal. En de doorstroming is op dit moment niet in de prestatie. Dat is geregeld, ze houden het passend wonen aan de gang, maar we zullen veel meer moeten doen. Het zal gewoon een. een ja, we hebben